Goedenavond. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De minister van Landbouw kapt er mee. Minister Stachauer lag al langer onder vuur. Hij kreeg 25 miljard voor een plan waarmee hij de toekomst van de boeren in Nederland moest vormgeven. Maar goede ideeën bleven uit, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Dus werd hij voor de zomer naar huis gestuurd door een groot deel van de Kamer. En hij moest opnieuw naar de plannen kijken, met nieuwe, concrete plannen komen. Hij kreeg dus een gele kaart, extra huiswerk van de Kamer. Maar zo horen wij van de coalitiebronnen, ja, opnieuw zagen wij die plannen niet als voldoende, niet concreet genoeg. En dus heeft hij er nu zelf voor gekozen dat hij niet de man is om dit te doen. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen, zien energiebedrijven. En dat worden er dit najaar waarschijnlijk nog meer, zegt RTL Nieuws. Een woordvoerder van de maatschappij zegt: men, stelt mensen gerust. Als je het niet meer kunt betalen, word je niet zomaar afgesloten. Het personeel van de NS gaat weer staken. Er zijn drie nieuwe stakingsdagen aangekondigd. Vrijdag, al leggen NS-medewerkers hun werk neer in de regio's Noordwest en West. Volgende week dinsdag en donderdag in andere regio's. Het treinpersoneel wil betere werkomstandigheden en een hoger loon. En het collegejaar is begonnen. Bij de Universiteit van Amsterdam is het een dag met een goud-oranje randje. Prinses Amalia is een van de eerstejaars die de collegebank gaat betreden, zegt verslaggever Josephine Trey. Ze poseerde eventjes voor de camera en ging toen naar binnen waar ze dus les krijgt. Het is echt zo'n ja, zo officieel momentje. Haar vader had dat ook 35 jaar geleden toen hij begon met studeren. Ze startte studie Politiek, Psychologie, Economie en Recht. En dat past goed bij de prinses. Ook heel internationaal, er zijn heel veel buitenlandse studenten die hier meedoen aan deze studie. Alles wordt ook in het Engels gegeven. Volgens haar ouders is ze ook echt een heel sociaal iemand. en Je moet heel veel samenwerken hier in kleine groepjes. Dus echt wel iets um, wat bij haar lijkt te passen. Amalia woont met vriendinnen samen in een beveiligd grachtenpand. En dan nog het weer vannacht en vanavond in het zuiden. Kans op onweer, daar ook code geel. Morgen op de meeste plekken droog. Af en toe een zonnetje, dan tussen de 25 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 ...wordt uh, geschaard onder uh, het kopje New Maar of dat nou echt uh, zo is, uh, dat uh, mag ik een beetje te betwijfelen. Er zit toch weer iets van een, uh, een randje postpunk ook een beetje in. Uh, maar goed, welkom bij deze Alternative FM op uh, deze donderdag 1 september. Het is uh, de avond uh, voorafgaand aan een uh, weekend uh, wat we hier gaan beleven... ...met uh, 20 dure dinky toys. Uh, met uh, een aantal hoofdrolspelers in, uh, in dit veld... Onder meer een man die bezig is een tweede wereldtitel uh, naar binnen te halen. Uh, maar goed, uh, we gaan je daar uh, nu niet uh, mee vermoeien. Uh, de Anesthetics die trapte dus deze uh, alternatieve hem af. En ze hebben een album uitgebracht dat heet uh, One Thousand Ik denk dat dat een beetje verwijst naar uh, de resolutie uh, waar het een en ander mee opgenomen wordt. Beelden, daar moet je aan denken. ...1080p. Nou, daar zullen ze het wel een beetje vandaan hebben. Uh, Bent komt uit Limburg en uh, we hebben ze wel eens eerder uh, laten horen... Uh, ...TV Celebrity is een van de singles die ze hebben uitgebracht. Maar ze hebben dus vorige week een album uitgebracht... ...en de bedoeling is uh, dat we ze proberen in uh, de uitzending uh, te halen. Dat, dat is één. En uh, het is natuurlijk wel zo, als dat gaat gebeuren... ...dat zal dan op een gegeven moment uh, ergens uh, halverwege september uh, plaatsvinden... En dat uh, hopen we dan uh, ter zijn de tijd uh, een beetje wereldkundig te maken. Het is de bedoeling dat ik ze probeer 15 september de uitzending in te halen. Goed, um, dan krijg ik een bericht van collega Willem de Waard. Het is altijd leuk als hij een, uh, als hij een klein berichtje stuurt. Daar staat op, ja, ik ben het met hem eens. Maar het, uh, je ziet bijna niemand meer door al die zwart-wit geblokte vlaggetjes die hier opgehangen zijn... En dat wordt nog, uh, straks nog een uitdaging als we hier straks niet in de studio hebben. Want ja, dat uh, wordt een beetje eromheen filmen, denk ik. Maar het zal wel goed komen. Uh, de vraag is of dat iets met die autootjes te maken heeft. Ja, dat heeft het zeker. Uh, sterker nog, um, ik heb vorige week nog een persdag uh, gehad. Uh, en dat, uh, dat was de schrijvende pers en de audiovisuele pers. Die werd daaruit genodigd door de Dutch Grand Prix. Dus niet door... Uh, Heineken, Want dat uh, gebeurde gisteren. Dat is dat uh, dure biermerk. Uh, wat, uh, wat heel veel geld in uh, deze Formule 1 wedstrijd uh, stopt. Maar wij kregen toen uh, de gelegenheid om te kijken hoe het erbij stond op het circuit. En uh, hoe die tribunes uh, eigenlijk min of meer werden afgebouwd. En wat ze daar allemaal aan het doen waren. Nou, dat, uh, daar hadden we dus uh, zo'n fietstochtje bij. En dan moest je op een gegeven moment met zo'n fiets, met een terugtraprem, drie versnellingen. Er zijn mensen die hadden uh, gewoon een e-bike bij zich. Die, die, die hebben een beetje vals gespeeld. Maar uh, als je op een gegeven moment op het circuit rijdt en je gaat de hun terug op. dat is een beetje vergelijkbaar met de Kouwberg in Zuid-Limburg. Uh, dan hadden we dus een paar van die, uh, van die mannen uh, die dachten: van nou laat ik dan maar proberen als eerste uh, boven te zijn. Nou, dat was ik dus. Uh, maar er was geen rood-witte ge uh, ja, rood bolle trui. Nee, we hebben een zwart-wit geblokte trui daarvoor uitgereikt. Voor degene die als eerste dus die hunsrug. En dat was ik dus. Uh, en daarom denk ik dat ze dat allemaal versierd hebben. Voor mij, omdat ik als eerste op de hunsrug ben aangekomen. Dus is dat een, een mooi... Vraag je op het antwoord. Uh, of is dit een mooi antwoord? Ja, inderdaad. Het wordt een sportprogramma. <laughs> dat wordt het dus niet. Ik ga uh, snel wat, uh, wat doen. Uh, we gaan even wat doornemen wat uh, betreft uh, deze uitzending. Ik zei het al, Nien uh, zal straks uh, gaan komen. En uh, die zal uh, wat, uh, wat live muziek laten horen van uh, een EP die aanstaande is. Maar verder zitten er nog een aantal dingen in. Zoals Flora... Uh, zij uh, is een van de mensen die waarschijnlijk ook nou, met grote zekerheid meegaat doen aan de grote prijs van Rotterdam. Uh, de finale dan wel te verstaan. Uh, we hebben muziek van Moon Unit, Allison's Fall en Kalidus. En Kalidus is een Groningsband. En als dat uit Groningen komt, dan kun je er uh, bijna de klok op een gelijk zetten dat het wel heel erg goed uh, moet zijn. Nieuwe singles die morgen gaan verschijnen, die hebben we ook. Sven de Ross en Floodlines, die komen ook uh, in dit programma voor en... We gaan praten met Altstad. Uh, ik, weet, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. En dat is een telefonisch interview over het uh, nummer wat hij heeft uitgebracht. Uh, nou ja, de anesthetics is uh, ook even iets van dit uh, programma een onderdeel. Uh, dat is een beetje het, uh, het spoorboekje. Als het spoorboekje ook uh, maar echt ook werkt, want met die stakende NS'ers uh, weet je het maar nooit... We gaan uh, gauw verder. Flora, daar zijn we mee bezig om die hier live in de studio uh, te krijgen. Here, en dit is de you laatste sing. Take control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 You still think I'm pretty But you still think I'm pretty But you still think I'm pretty uh -huh. favorite song Before I react I'm showing you the best part You still think I'm pretty? Inderdaad, dat was er: Jolene. Ze komt uit Rotterdam. Tenminste, daar maakt ze eigenlijk haar werk, het meeste werk wat ze, wat ze doet. En dat, ja, dat heeft ook gevolgen. Want we hadden net Flora ook al laten horen. En Flora is één. ...van de kandidaten die meedingt voor de Grote Prijs van Rotterdam. Maar dat doet deze Jolien ook. Want die mag ook uh, daar staan op 17 september is dat... Uh, ...de Grote Prijs van Rotterdam. Uh, er zitten dus uh, wat uh, mensen van de Codarts tussen. Uh, want beiden die studeren daar aan aan Codarts. Dus uh, dat zegt al uh, iets over de kwaliteit... ...wat betreft het verhaal van de Grote Prijs van Rotterdam. Uh, vorige week hadden we hem uh, ook de telefonisch in uh, de uitzending. Uh, Erik Reino, want die heeft ook een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, en die zullen we dus ook uh, nu even laten horen. Dat heet Back to the, the Start. hands of my clock, clock, clock, clock, clock, clock. Say 5 to 12. I pick a French book from the shelf. And put up my time for bed. Don't want to rest my head.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 Dat was er, Ashanti, en ze heet voluit Ashanti Lavoy. En ze heeft een single uitgebracht, dat is deze single Thuishaven. Ik zei net over iets over die grote prijs van Rotterdam... die in september, halverwege september, gaat plaatsvinden. Nou heb ik een goede radiocollega die op de zaterdagmiddag... ergens tussen 12 en 2 bij Radio Capelle een programma doet. Zwaardvis, en de man heet Willem de Waard... Hij gaat daar aandacht aan besteden. Aan uh, dat uh, verhaal van de Grote Prijs van Rotterdam. En dat doet hij door middel van de interviews met onder meer mijn voormalige vrienden... nou ja, het zijn nog steeds vrienden van me... maar uh, mijn voormalige opdrachtgevers van de Pop-Unie Rotterdam... want uh, ik heb er ooit nog eens een keer wat uh, voor geschreven... en uiteraard zal er ook nog het nodige aandacht worden besteed aan de popronde. Dus dat uh, is uh, dat. Maar we hebben nu ook uh, andere zaken aan uh, het hoofd... en één ervan is een single die inmiddels is uitgebracht... en degene die dat uh, heeft uitgebracht, die hangt nu aan de telefoon... en dat is Alstad Goedenavond... Goedenavond. En uh, achter Altstad schuilt Marcel. Dat klopt. Ja, um, even de naam Altstad. Uh, waar komt die vandaan? En hoe heb je hem bedacht? Uh, Altstad is uh, mijn stamcafé in Eindhoven. Ah. Uh, althans, toen ik uh, jong was, toen uh, ja, ging ik altijd op het ruimte op zijn eind. Hm. En daar had je de Altstad en dat was een van de weinige alternatieve tenten die er waren. Hm. Daar gingen we het bangen en zo. Ja, ja, er zitten dus wat herinneringen aan, uh, aan dat verhaal dus, als ik het uh, ja, zo goed begrijp. Uh, en toen dacht je van, nou, uh, als ik dan toch ooit nog een muziek ga maken, dan uh, doe ik het misschien wel onder die naam. Ik vond het wel toepasselijk, ja. ja, ja. En uh, ze hebben zelf ook een podium, hmm. dus uh, ik kreeg vaker de vraag, maar treden jullie daar ook op? En dan moet ik altijd zeggen, ja, nee, nog niet, nog <laughs> niet. Ja. Maar uh, begint uh, daar wel uh, de nodige belangstelling voor te, uh, ja, voor te komen? Want ik denk, jij bent uh, wel een redelijke tijd bezig, heb ik zo het idee. Ja, uh, we zijn tien jaar bezig. En met al dat uh, ik denk een jaar of zeven. Um, maar we hebben Eigenlijk nu pas onze tweede album gaan we releasen, dus eigenlijk begint de aandacht nu pas. Aha, dus er uh, komt nog uh, wat aan. Ja, want ik, ik zag dat ook voorbij komen, want uh, het uh, werk, dat breng je uit op een label, hè? heb ik uh, begrepen. Ja. Welk label? Dat is uh, Max Worldwide. Ja, ja, dat zegt mij wel, want uh, ik, uh, ik heb begrepen ook dat Kafka bijvoorbeeld uh, dat ook doet. Dat klopt, ja. Ja, die zijn bij ons uh, ooit nog eens geweest in 2021. Dus het is alweer ja. een tijdje terug, maar uh, ze zijn wel en, geweest. En het grappige is dat de, uh, de, mijn collega van Altshout is ook Kafka. Dat is ook Kafka. Uh, dat is ook Kafka. Uh, is dat uh, toevallig Frank van Kastroen? Zeker. Ja, dan uh, wordt het uh, wel 1 in 1 bij elkaar optellen. Ja, want uh, Frank is hier uh, inderdaad onder de hoed van de Gafka geweest en uh, onder zijn eigen naam. Maar goed. Uh, maar goed, jij gaat dat album uitbrengen. Uh, wanneer uh, is dat de bedoeling dat dat album uit uh, gaat komen? Uh, dat is 21 oktober. Ja. Dus dat, uh, dat, nou, dat is nog uh, niet zo gek lang meer, denk ik zo. Nee, nee, we hebben ook al drie singles uitgebracht. We zijn ergens begonnen in april en uh, 21 oktober uh, gaan we dat uitbrengen. Tweede Huid heet het album. Mm -hmm. En het is eigenlijk, nou, dan meer dan twee jaar geleden uh, opgenomen in de studio mm -hmm. met een hoop muzikanten. Mm -hmm. Maar ja, toen was Tante Corona was, uh, was aanwezig. Dus eigenlijk hebben we twee jaar extra gekregen om er uh, flink aan te puzzelen, mm -hmm. flink aan te remixen en zo. Ja, en heeft dat uh, ook het uh, gewenste resultaat opgeleverd? Ja, ja, dat was, dat was wel te gek, ja. ja. Want we, we waren er eigenlijk al klaar mee. Het moest mm -hmm. alleen nog gemasterd worden. En toen zijn we toch nog eens gaan kijken. En toen heb ik er eigenlijk een heleboel dingen aan toegevoegd. En ja, ik moet wel zeggen dat uh, ik ben blij dat ik die tijd heb gekregen, ja. ja uh, is het, dan, het klinkt als een kunstenaar die dan op een gegeven moment uh, bezig is met iets... en dan denkt, ja, maar er moet toch nog iets bij... Zoiets. Oh my god. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is. Is dat ja. een beetje de story of your life, of niet? Nou, ik denk dat het voor iedere kunstenaar geldt. Van wanneer bepaal je nou wanneer het af is? Want je kan het ook een jaar laten liggen en dan nog eens aan doorgaan. Dus dat, je, je moet altijd een moment forceren. Je mm -hmm. zegt, oké, okay, voor nu is het af. Mm -hmm. En dat is ook altijd het moment om door te gaan met, met iets nieuws. Yeah. Maar ja, dat is net als met verhuizen. Het is soms best wel kloten om je, om je huis achter te laten. En, ja, iets nieuws op, de, op te gaan bouwen. Ja. Um, wa, wa, wa, zit er ook een centraal thema op dat album wat eraan uh, zit te komen, of niet? Uh, ja, ja. ja? Um, ik heb uh, vier jaar geleden een uh, uh, aantal weken in een verslavingsliniek gezeten... voor uh, met mm. alcoholverslaving. Mm -hmm. En um, eigenlijk gaan alle nummers een beetje over dat... Uh, ja, herstel zou ik ze, ik zou niet herstel willen zeggen, maar meer opnieuw verbinding leggen met, met mensen en met de wereld om me heen. Hmm. En, um, ja, daar gaan ze eigenlijk alle 13 over. Ja, uh, er zijn, uh, ja, in mijn naaste omgeving zijn er mensen die uh, zich uh, daar heel erg uh, mee bezighouden, steken ook hun nek uit uh, daarvoor. Uh, nou, ik denk wel de meest bekende uh, van de, van de, de muzikanten, uh, en hij woont hier ook, is uh, René van Kolm. Ken je hem? Nee. Nee, Dus uh, ja, die uh, is uh, tegenwoordig counselor bij uh, een van die uh, verslavingszorg. Uh, oh, te, te gek, ja. Nou, en, dan en, heb ik, ik heb heel veel met counselors te maken gehad. Ik ja. ze altijd echt op een voetstuk staan. Ja, en hij uh, schijnt uh, in Brabant uh, te werken. Dus ik uh, weet, dat, uh, weet dat niet helemaal zeker. Maar volgens mij uh, moet, moet, is zijn werkterrein daar ergens. Dus, dus vandaar ja. dat ik het vraag. jij komt uit uh, Brabant, dus dat is de reden waarom ik het vraag. Ja, zeker. Alleen heb ik in Zuid-Afrika gezeten. Ah, dat is. Ja, dan, dan dat, dat is wel een mijl van elkaar af, in dat, dat opzicht. Uh, maar wat. Uh, ja, als je daarnaar kijkt, hè, want, als het, uh, want dat, je, je, je benoemt het. Maar als je daarnaar kijkt, uh, schort er dan nog uh, wel wat aan uh, in dat opzicht? Um, aan de verslavingszorg en noem maar op? Um... Nou, de, de wachttijden. Ja. Um, dus uh, ik heb wel... De, ik, ik ga wekelijks naar de AA, dus ik zit echt nog wel in, de, in die herstellende wereld. Nee. Um, ja, de, ik hoor van, ook wel van klinieken die failliet gaan. Ja. Uh, wachtlijsten, mensen die, die lange tijd moeten wachten. Nee. En... Nou ja, als je er middenin zit en je zit in de hel... en je hebt eindelijk besloten om... Uh, of de, de moed gehad om, om het toe te geven en om hulp te gaan zoeken... Hm. ja, dan is het... Ja, dat is bijna onmenselijk om mensen dan nog een half jaar te moeten laten wachten. Ja, ja. ja dat is vanuit de counsellorshoek. En ik weet ook uh, Miek Boskamp is ook een van de mensen die ik uh, in de tijd erover gesproken heb. En die zelf ook uh, daar, heeft daar ook mee te maken gehad. Dus ja, het is een. een het uh, klinkt mij heel erg bekend in de oren, dit, uh, dit verhaal. Dus... Ja, nou, ik heb er een cd over gemaakt. Ja, ja. Maar ik ken een hoop mensen die, uh, die ermee te.. ...kampen hebben gehad mm. en die, die zich echt geroepen voelden om, uh, om te gaan helpen, ja. dus ja. counselor te worden, opleiding te gaan doen. Ja. Ja. Ga jij het ook doen of uh, weet je dat nog niet? Uh, nou, in het ra programma kan je uh, na verloop van tijd sponsor worden mm. voor iemand die nog niet zo lang in herstel zit. En mm. dat lijkt me de meest logische eerste stap. Maar ik voel mezelf daar nog niet helemaal klaar voor. Ja, oké. Okay. Dus het, uh, ja, dat, het heeft ook uh, te maken met, uh, met sober en, uh, en clean zijn. Daar heeft het mee te maken, als ik het uh, goed begrepen. heb. Um, die single die je gemaakt hebt, uh, die heeft daar ook mee te maken, hè, denk ik. Ja, zeker, ja. ja? Je hebt... Uh, um, uh, de, ik heb hem toen uh, de tijd die ik nog heb genoemd. Mm. Uh, omdat ik op het moment dat ik uh, sober werd... Ja. En, uh, ...en eigenlijk weer een beetje terug op aarde kwam... Ja. Uh, me toch al werd geleerd dat het... Uh, ja, wel dat het een, dat een doel in het leven kan zijn... ...om men, jezelf niet zo centraal te zetten en met je ego bezig te zijn... ...maar om toch vooral te kijken of je andere mensen kan ondersteunen... ...en niet eens zozeer voor die andere mensen, maar omdat dat... Uh, in dit geval mijzelf een veel beter gevoel gaf als ja. ik de ochtends opstond. Ja. Ja. Nou, uh, je zegt de tijd die we nodig hebben. Uh, nu heb ik iets anders klaarstaan. Ik weet niet zeker of, uh, dat, uh, of dat, een oudere single uh, van jou is. Dat heet uh, we moeten door. Oh, dat is de tweede single. Oh, dat is de tweede single. Ja. Nou, nou dan, uh, dan gaan we die uh, zo dadelijk uh, laten horen. nog even voor jou. Waar zijn? Uh, waar waar uh, kunnen ze jou vinden? Uh, op. Uh... Altstad Music, dat is de Instagram-pagina. Hm. Eh, daar kunnen ze mij vinden. Helemaal goed. Dan gaan, we, dan gaan we in ieder geval even een andere single draaien. Want uh, ik had iets heel anders in gedachten. Maar kennelijk heb ik hem dus... Ja, dat is een beetje prutswerk, maar goed. Uh, Altstad is dit met We Moeten Door. Zelf ben verloren, draai er niet omheen, durf je te laten vallen. Draai er niet omheen, vervangen je met z'n allen. Creating visions And time is different Now that he's left it out When the seas are golden And the people glowing When the sky is falling down Hey, eh, yeah. He can hear me whisper Even from a distance All that once was lost is found I've been dreaming and told I'm hebben we even laten horen, zoals Alstad met we moeten door. Daarachter hoorden we Charlotte met perfume, Charlotte moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, Lotte Mulder heeft uh, ooit uh, ook uh, deel uitgemaakt uh, van het verhaal van de Rob Agda Award... En daarachter Joost Lamers. En hij heeft ook uh, vorige week uh, een nieuwe single uitgebracht. En die hoorde je net. En dat nummer dat heet Unframed. We gaan uh, verder, want er zijn nog een aantal nummers uh, die je uh, uh, nog even kunt horen. Deze, die hadden we bijna een beetje onder laten snel. Maar uh, hij mag toch wel een beetje gehoord uh, worden. Het is het uh, nummer van Light by the Sea en Cella Voyager. the flame Kings. En zij gaan volgende week donderdag hun release show doen in het Patronaat. Uh, dat is de EP In The Dark heet die. En de Support Act die wordt verzorgd door Damn Packing Boys. Er uh, wordt ook nog vinyl tussendoor gedraaid. Uh, als het uh, gaat om waarschijnlijk even de changeover. Want uh, als de Support Act uh, geweest is dan uh, komen er ook uh, nog... Uh, de, de hoofddek zelf, uh, dat is de, zijn de Gumbo Kings... en de Rare Vinyl by DJ Moonshine. En het hele spul wordt een beetje aan elkaar gepraat... door Thomas Toussaint. Hij schijnt een grootheid te zijn op het uh, gebied van de blues in Harlem. Uh, hij is een van de drijvende krachten van Harlem Blues... En uh, die gaat dat dan allemaal aan elkaar praten. Dus dat uh, is volgende week donderdagavond in het patronaat uh, te beleven. Maar je kunt ook naar ons luisteren, want volgende week hebben we ook live muziek van Jason Gwen en Sophie Janna. Dus die, uh, die komen volgende week hier bij ons uh, spelen. We hebben er nog eentje klaarstaan: uh, dat is van iemand die afgelopen week de 50ste verjaardag wist uh, te vieren. Altijd heel erg fijn. En dat is het nummer wat je hoort tot aan het nieuws: Von V. En het nummer dat heet Turmoil, Turmoil.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 En jij beleeft het. Zon, zee, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. ZOMERHIT Dit is de Zomer van ZFM met nu de herhaling van...